9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal veilig verkeer Nederland... want de BOP moet een begeleider naast zich krijgen. Moeten we zo meer over. Eerst het NOS-journaal met Dorot Negens. Luchtvaartmaatschappijen hebben wereldwijd last van een storing... in het centrale reserveringssysteem. Veel vluchten zijn vertraagd... doordat de incheckprocedures handmatig moeten verlopen.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 Tijdens de vergadering van het stadsbestuur op het van Ross Township in Pennsylvania... vuurde hij van buiten de zaal met een geweer kogels door de muur. Eenmaal binnen bleef hij doorschieten. Op een gegeven moment liep hij het gebouw uit om een ander wapen uit zijn auto te halen. Vervolgens begon hij weer te schieten. Op dat moment konden omstanders hem overmeesteren, zegt de politie. Hij weer gebouw en weer wapen. Hij werd tackled de grond gebracht. By two individuals who were inside the township building. Behalve drie doden zijn er ook wat gewonden. Volgens de politie had de man een langlopend conflict met de gemeente... over zijn huis en over de riolering. In Scheveningen is oud-impresario Wout van Liemt overleden. Hij was jarenlang de manager van Wim Kan. Van Liemd werkte met tal van bekende Nederlandse artiesten... zoals Lou Bendy, Henriette Davids en Toon Hermans. Ook werkte hij met grote buitenlandse namen... als operettecomponist Robert Stolz en de Beatles. Wout van Liemd was 95 jaar. Het weer eerst vrij veel bewolking, maar ook af en toe zon. Het is meest droog in de loop van de dag... kan er vooral in de oostelijke helft van het land nog een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. En hoe is het op de weg op dit moment, Edwin Gerritsen? Er staan nu drie files, Lara, op de A8 richting Amsterdam... voor Knoop het Koenplein, twee kilometer, de A9... Alkmaar richting Amstelveen, voor Bad 3. drie. En er is een ongeluk gebeurd op de A58, Tilburg richting Eindhoven... voor Best staat twee kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal, Het Lara Rensen... Goedemorgen, het is drie minuten over negen. Veilig Verkeer Nederland wil niet langer dat de Bob in zijn eentje dronken lappen naar huis rijdt. 100% Bob. Mag ik drie meer? En een shot, ja. Yeah. Ik 0% op. Daar moet een shotgun bij. Geen drankje of een geweer, maar een begeleider. Wordt hier zo meer over. We gaan eerst naar Amerika en Egypte. Het land probeert de impasse in Egypte op te lossen. President Obama heeft Amerikaanse senatoren John McCain en Lindsey Graham naar Egypte gestuurd. In Cairo voeren ze vandaag gesprekken met Egyptische leiders. Amerika-correspondent Wouter Zwart vertelt waarom er twee Republikeinse senatoren gaan.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 en wie je uiteindelijk dat eventuele succes kan toeschrijven... dat is echt iets van veel latere zorg. En dat zei Amerika-correspondent Wouter Zwart. Terug naar eigen land, want steeds vaker komen buurtbemiddelaars... in aanraking met een burenruzie waarbij psychische problemen een rol spelen. Buurtbemiddelaars proberen burenruzies te sussen... voor ze daadwerkelijk uit de hand lopen landelijke projectleider buurtbemiddeling is Franny Herder van het CCV. Dat is het Centrum voor Criminaliteitspreventie. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Herder, op welke manier merkt u dat psychische problemen een rol spelen bij burenruzies? Nou, wij uh, horen vanuit het land van de coördinatoren buurtbemiddeling... dat het aantal uh, gevallen waarbij een, uh, een buur is betrokken... die uh, achteraf gezien een psychische problematiek heeft, dat dat aantal toeneemt. En zijn dat erkende psychische stoornissen? Zijn dat mensen die in behandeling zijn geweest? Uh, dat, uh, dat zou heel goed kunnen. Dat, dat weet ik niet precies, die achtergrond. Uh, ja. Daar gaat buurtbemiddeling ook niet over. Maar ze merken wel dat deze mensen moeilijk aanspreekbaar zijn en uh, inderdaad overlast kunnen geven voor de buren. Ja, nou, ik vraag dat natuurlijk omdat uh, er. ...geprobeerd wordt om mensen die psychische stoornissen hebben of problemen hebben... Mm -hmm. ...om die uh, tussen, laat ik tussen aanhalingsteken zeggen, gewone mensen te laten ja. samenleven. Ja, dat klopt. Die tendens is er zeker. En dat gaat dus niet altijd goed? Dat gaat niet altijd goed. Nee, in oh. een, ja, er zijn gevallen dus waar, uh, waar de, de buurt of de directe bewoners daar erg veel last van hebben. Uh, wat kunt u Echt? dan als bemiddelaar doen? Nou, wat we in ieder geval kunnen doen. is luisteren naar uh, de mensen die de last ervaren. Mm -hmm. En dat. Uh, gewoon een luisterend oor bieden. En dat biedt al vaak zoveel uh, opluchting voor die mensen. En daarnaast is het wel zo dat. Uh, iemand met een psychisch probleem. zeg maar, psychisch kwetsbare mensen. ook kunnen inzien dat hun gedrag ergernis oproept. En daar kunnen ze soms best wat aan doen. Ja, nou is dat soms ook lastig als je ja. een psychische stoornis hebt, hè? Om, om ja, een, een goed zelfbeeld te Ja, gradaties hebben. in, hè? Ja. En we kijken wel van voor, uh, welke mensen zijn aanspreekbaar. Als mensen niet aanspreekbaar zijn, dan, dan moet buurtbemiddeling daar sowieso geen interventie plegen. Maar dan uh, andere hulpverleningsinstanties inschakelen. Ja, wat weet u als uh, buurtbemiddelaar voldoende uh, van mensen met psychische problemen? Nou, dat is dus iets waar we dus uh, aandacht van willen besteden. Want het is niet de bedoeling dat uh, buurtbemiddelaars deskundigen worden op dit gebied... maar wel dat ze kunnen signaleren wat er aan de hand is... En uh, daar misschien via hun woordkeuze op inspelen. Of dus inderdaad snel doorverwijzen naar, uh, naar andere instanties. En misschien is het ook handig om de buurt, um, ja? ja, wat dat betreft in te lichten. Om, om ze te leren ook om te gaan met mensen nou, die misschien dingen wat moeilijker vinden. Onzijn, Inderdaad, ik denk ook dat op het moment dat je zo'n uh, gesprek aangaat, dat mensen ook inzicht krijgen in uh, ja, de belevingswereld van iemand die in hun buurt woont. En ja, daar misschien wat meer respect voor krijgen. Want over wat voor soort psychische problemen hebben we het eigenlijk? Wat, wat komt er uh, zo tegen? Uh, even kijken, wat komen ze ongeveer tegen? Het gaat vaak om borderline stoornissen of uh, mensen met een licht verstandelijk handicap. En je hebt natuurlijk ook mensen die langer thuis blijven wonen... terwijl ze eigenlijk al naar een, een bejaardenhuis moeten. Ik bedoel dat ze meer... Uh... Die misschien wat dementerend zijn. Precies, bedoel. die wat dementerend zijn. Daar hebben we het over. Ja. En, en over wat voor problemen hebben we het als het dan gaat om burenruzies? Wat, wat gebeurt er zo al? Uh, nou, mensen hebben vaak een ander, ander levensritme. Uh, die kunnen bijvoorbeeld s'nachts heel actief worden. Uh -huh. uh, nou, daar zit uh, iemand die uh, de volgende dag om zeven uur op moet niet op te wachten... Uh, er zijn mensen die uh, tegen de muren kloppen of uh, opeens gaan schreeuwen in huis. Dat kan van alles zijn. Dat is heel divers. Ja. Uh, krijgt u trouwens meer meldingen als het ook wat warmer wordt? Want dan lopen ja. over het algemeen sowieso de gemoederen wat op in Nederland. Dat geld is een algemeenheid. Ja, dat zien we al jaren. Op het moment dat het warmer wordt, dan gaan de ramen, de deuren open, de mensen gaan hun tuin in en dat, uh, ja, dat geeft voor andere mensen vaak overlast. Ja. Duidelijk. Franny Herder van het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie. Dank u wel. Dank. Het kan met recht een politiek veteraan worden genoemd. VVD-minister Henk Kamp hij was al vijf keer minister op vier ministeries. Vrom, eh, Defensie, Sociale Zaken en nu natuurlijk op Economische Zaken. En hij was informateur van het tweede kabinet Rutte. Peter Blok maakt met hem de balans op na ruim een half jaar regeren. Ja, meneer Kamp, u bent ervaringsdeskundige in vier kabinetten gezeten... Ja, dit is het vijfde. Hoe bevalt deze club? Ja, dit is een ervaring die ik een beetje kwijt was. Ik heb in het verleden, toen ik lokaal en provinciaal bestuurder was... heel veel met de PvdA samengewerkt. In een college gezeten van burgemeesters en wethouders, gedeputeerde staten. Uh, althans, ik was toen provinciaal statenlid. Maar nu op dit moment uh, voor de eerste keer in een, uh, in een dagelijks bestuur, politiek bestuur... samen met de Partij van de Arbeid. En het loopt goed. De Partij van de Arbeid uh, die heeft uh, gedetailleerde afspraken met ons gemaakt. Houdt zich daaraan. Ze hebben goede mensen in het kabinet uh, gezet. En uh, er wordt uh, op een uh, prettige manier samengewerkt. Dus ik vind het een, uh, een fijn kabinet om deel van uit te maken. Ja, u heeft ook aan de wieg gestaan van dat kabinet. U was eerst verkenner, informateur. Wat ziet u daarvan terug? Als je verkenner en informateur bent, ben je vooral dienstbaar. Uh, dienstbaar aan degene die uh, de, de verkiezingsstrijd zijn ingegaan... en die uh, steun van de kiezers hebben gekregen... en vervolgens samen een kabinet maken. Dus ik heb uh, gewerkt uh, om hen in staat te stellen uh, afspraken te maken... samen met uh, mede-informateur uh, Wouter Bos... Nou ja, dit kabinet is er gekomen. Ik ben daar natuurlijk net zoals Wouter Bos ook trots op dat het kabinet er zit. En ik vind dat ze succesvol zijn. Ik mag nu zeggen dat wij succesvol zijn. Maar ik maak zelf deel van het kabinet uit. We hebben de afspraken die we hebben gemaakt met elkaar nu ook inmiddels gesteund gezien door de samenleving. Er zijn een groot aantal akkoorden afgesloten. Waar het, waardoor het mogelijk wordt dat datgene wat wij politiek hebben afgesproken... dat we dat met een breed draagvlak in de samenleving ook werkelijkheid kunnen laten worden. U was nog niet begonnen of de zorg op Roer brak uit in uw eigen VVD. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, het is een uh, situatie geweest die, uh, die natuurlijk niet prettig was. Je hebt een akkoord uh, tot stand zien komen waarvan je denkt... van, nou, dat is een, de goede, het goede antwoord op de uitdaging voor de komende jaren. En een onderdeel daarvan kwam direct in een zwaarte discussie en heeft ook wijzigingen moeten ondergaan. En dat is natuurlijk niet het mooiste. Je probeert natuurlijk eraan bij te dragen dat er een resultaat komt wat blijft staan. Heeft Rutte dat onderschat? Nou, ik denk dat als er iets niet goed gaat in een proces waar ik zelf bij betrokken ben, dat ik in de eerste plaats naar mezelf moet kijken. Ja, neemt u zichzelf wat kwalijk? Natuurlijk, als er dingen niet goed gaan in de politiek. Ik zit nu al vanaf 1994 hier in Den Haag in verschillende rollen. En als er iets niet goed gaat, dan kijk ik altijd in de eerste plaats naar mezelf. Maar Rutte was de onderhandelaar. Rutte en Samson, uh, Dijsselbloem en Blok waren de onderhandelaars. Bos en ik hebben uh, dat gefaciliteerd. En er is denk ik een goed akkoord uitgekomen waar, uh, waar wij trots op kunnen zijn met z'n allen. Wat ook blijkt een goed akkoord te zijn, omdat we er nu een breed draagvlak voor gevonden hebben. Ja, en, uh, er is één, één ding geweest in het begin wat uh, niet overeind bleef en wat gewijzigd moest uh, worden. Nou ja, dat incasseer je dan en vervolgens uh, ga je dan weer door. Uh, er moet toch, uh, je moet toch resultaten bereiken. en Je kunt niet, niet blijven, uh, blijven staan bij iets wat niet goed is. Goed is gegaan, je moet proberen het wel, weer wel goed te laten gaan en, uh, en, en dus door te gaan. Ja, hoe kwam dat nu? Kwam dat door dat beruchte kaartspelletje van Wouter Bos? Ach, het kaartspelletje van Wouter Bos... dat is iets wat, wat in de publiciteit is blijven hangen. Maar dat is natuurlijk. we hebben daar uh, weken en weken uh, met elkaar iedere dag uh, onderhandeld. Ja, alsof jongens een spelletje spelen. En er zijn ook één keer uh, zijn er een, paar, een paar woorden op papier gezet... die uh, vervolgens uh, bekeken zijn en ge gezegd hebben... in welke volgorde gaan we daar nu over spreken... en wie gaat wat uitwerken en, uh, en hoe doen we dat. Maar ja, dat was een, een heel... Heel, heel klein onderdeeltje van het geheel. U zegt, nu gaan we van akkoord naar akkoord. En langzaam maar zeker, kan dit kabinet een succes worden? Het kabinet is een succes aan het worden, omdat de afspraken die we hebben gemaakt... die zijn tot dusver zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer een heel eind verder gekomen. Een flink aantal hebben we al kunnen uitwerken. Maar we hebben op het punt van de zorg, op het punt van de woningbouw, op het punt van de arbeidsmarkt... en nu op het punt van de energie hebben we ook voor het kabinetsbeleid... behalve politiek draagvlak ook maatschappelijk draagvlak kunnen creëren. En dat is heel belangrijk. Bij de formatie is daar ook de rol van de Eerste Kamer onderschat... Nee, het was een, een, een gegeven dat de Partij van de Arbeid en de VVD geen meerderheid in de Eerste Kamer hadden. Maar de Eerste Kamer speelt ook een andere rol dan de Tweede Kamer. En in de Tweede Kamer is door het CDA een uitspraak gedaan met betrekking tot al dan niet regeringsdeelname die echt niet voor misverstand vatbaar was. Ze wilden niet. D66, daar gold hetzelfde voor. Dus er was de situatie dat dit het kabinet was wat gemaakt kon worden. En dat was ook het kabinet waar de twee grootste fracties in de Tweede Kamer... met elkaar overeenstemming over wisten te bereiken. Nou ja, dan is dat het uitgangspunt voor, voor de komende tijd. En de eerste, het eerste jaar dat we nu bezig zijn... denk ik dat er al een heleboel bereikt is. En we gaan proberen dat de volgende drie jaar nog zo voor te zetten. Ja, dus Buma en Pechtold, die wilden niet... Er is een uh, verslag gemaakt destijds door uh, de verkenner. Uh, dat was u zelf? Ikzelf En daar, dat is gewoon openbaar gemaakt, dat verslag. En daar staat uh, in wat uh, de heren ervan vonden. Ja, VVD en Partij van de Arbeid, halen ze de eindstreep? Ja, dat, uh, als je die overtuiging niet hebt, uh, dan kun je daar ook niet vol voor gaan. En dan lukt het niet. Uh, ik heb die overtuiging. Uh, ik ga er vol voor. En het lukt dus. En dat zei minister Henk Kamp, minister van Economische Zaken. In het kabinet Rutte 2. Kabinet Rutte Samson. Peter Blok sprak met hem. Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat één file, die wordt veroorzaakt door een ongeluk. Op de a 58. Tilburg richting Eindhoven staat tussen Moergestel en best drie kilometer. En de linkerrijstrook is dicht. We blijven op de westen. Eerst was er de Bob-campagne, bedoeld voor de bestuurder die geen alcohol drinkt. Nou, nu is het ook zaak dat jonge chauffeurs die met vrienden uitgaan... een shotgun naast zich in de auto hebben. Dit is een nieuwe campagne van Veilig Verkeer Nederland. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat, een shotgun? Nou, een shotgun is, een, uh, is eigenlijk een soort bijrijder... Uh, en het, uh, dat is bedacht door uh, jongeren. De Jongeren hebben een aantal jaar geleden hebben wij oproep voor gedaan... met een aantal hogescholen, om um, een uh, ja, competitie te doen. Wie bedenkt de beste campagne voor jongeren? En daarbij gaat het om, uh, uh, ja, eigenlijk uh, en, uh, met alcohol... Uh, natuurlijk dat is een groot probleem in het verkeer... om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus een positieve benadering, zoals de Bob-campagne... die ook heeft een hele succesvolle campagne. En is die het met name om aandacht te vragen voor het... Uh alcoholvrij rijden, zeg maar zo zeggen. Uh, ja, nou, ja, precies, want de pop is natuurlijk alcoholvrij. Het is 100% op, 0% op. En uh, naast hem zit dan uh, tegenwoordig de shotgun. Het uh, is overgewaaid uit Amerika. Daar is de shotgun heel erg populair. Mm -hmm. uh, dat was uh, in de tijd van het Wilde Westen. Uh, uh, hadden de, de koetsiers hè, die, die de, de teugels in handen hadden. die hadden naast zich uh, een, een bijrijder zitten. Die had een paar geweren in zijn hand. Dat heeft deze shotgun in Nederland natuurlijk niet. Maar uh, dat was daar <laughs> dat om betreft, de nee. <laughs> om vanaf, uh, op een afstand te houden. Hè, want er zat waardevolle uh, waardevol spullen in die postkoets enzovoort. Nou, uh, in het Nederlands zit er ook waardevolle zaken in die al, Dat zijn mensenlevens en die moeten uh, zo goed mogelijk van de ene plaats naar de andere plaats worden vervoerd met de verantwoordelijke Bob natuurlijk achter het stuur. En naast hem uh, in Amerika roepen die kinderen dan uh, heel hard uh, shotgun. En dan wie het eerst bij de deur is die trekt hem open, die gaat zitten. En die is op dat moment vervuld de rol van de shotgun. Dus die zorgt ervoor dat die Bob uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat de telefoon aangepakt wordt, dat de, dat de kaart gelezen wordt, dat er hey, misschien wat uitge, snoepjes worden uitgedeeld of wat dan ook. Of dat er uh, de muziek de goede muziek opgezet wordt. En zorg, kortom, je zorgt een voor de sfeer in de auto. Ja, en, en die zorgt er dus voor dat de Bob, de bestuurder, die bewust onbeschonken is, uh, aandachtig kan rijden. Dus een aandacht bij het ja. rijden puur en alleen kan houden. Ja, dat klopt. Want dat, dat, dat is in, in, die, uh, in die groep, uh, in die leeftijdsgroep, uh, uh, ja, daar is vooral dat zijn we op elkaar erg aangewezen. Er is een, een hoge groepsdruk in die leeftijd van 18 tot 24 jaar. Uh, en dat levert extra risico's op. Mm. Hè, wanneer ze met elkaar in de auto zitten. Uh, ze zijn onervaren vaak. Beginnende bestuurders uh, hebben te maken met een ja, bepaalde onvolwassenheid nog. Uh, proberen dingen uit. Er zijn ook heel veel. Uh, uh, ...ongelukken uh, die eenzijdig zijn. Hè. Dus er is geen, geen tegenliggen of wat dan ook bij betrokken. En dan kunnen ze uh, een macht stuur kwijtraken. Doordat en denk, ze uh, even uh, uh, afgeleid zijn. Ja, ja dat beginnen ze misschien andere dingen erbij doen die niet kunnen. En uh, ja, dat, uh, dat gaat niet goed. Dus deze shotgun, die kan voor... Als je naar een feest gaat, een evenement gaat... Uh, ...die nu plaatsvinden, die zomerevenementen... daar treden wij ook... Met name in Eindhoven, Tilburg, treden wij daarop op met, uh, met teams... Hè, die, uh, die op deze mogelijkheid uh, wijzen. En is het ook dat de het bedoeling ontdekt. dat die shotgun bewust onbeschonken blijft... dus de biertjes laat staan? Uh, die, die, die shotgun die, die moet zijn kop er ook bij houden. Ja. Dus dat betekent dat hij uh, dat, dat dat in ieder geval uh, niet... Hij uh, kan best één, één biertje gedronken... maar het is niet zo dat hij laveloos uh, uh, uh, plaatsneemt. Want dan, dan werkt het niet, dan kan hij zijn verantwoordelijkheid niet pakken. Uh, dus het, uh, de popjes gewoon alcoholvrij. En de, de shotgun, die moet zijn rol zo goed mogelijk kunnen spelen. Nou uh, jongens, wij, meiden weten natuurlijk uitstekend hoe je, hoe je die rol goed kunt blijven vervullen. En uh, dat is een verantwoordelijkheid die je pakt op dat ja. moment. Ja, en het, het valt me op dat u het vooral positief wilt benaderen. En niet zoals bij het roken, waar gewaarschuwd wordt voor kapotte longen, noem maar op, de dood, uh -huh. uh, die mogelijk volgt als je blijft roken. Dit is, dit is ja. een positieve campagne. Ja, nou, dat, dat blijkt ook te werken. Uh, campagnes waar je angst in stopt, die blijken, blijken over het algemeen niet, niet goed te werken in Nederland. In andere landen wel. Eh, het, is, het heeft ook met cultuur eh, te maken. Maar in Nederland eh, pakken campagnes die positief geladen zijn... Eh, waar, waar soms in de tv-spot nog een beetje humor in zit... Uh -huh. eh, dat pakken mensen beter op dan eh, angstzaaiende campagnes. Goed. Duidelijk. We gaan wel de shot kunnen zien en langs zien komen... in de campagne van Veilig Verkeer in Nederland. Rob Stomphorst, dank u wel. Graag gedaan. Het is negen minuten voor half tien. Zullen we nog even naar de bakker gaan? We hoorden een uur geleden al. Steeds meer bedrijven nemen mensen in dienst met een uh, arbeidsbeperking. Een daarvan is een bakkerij, Driekant heet dat, in Zutphen. Uh, Colette van Nune zag wat voor werk zij doen en of het een beetje smaakt. Madeleine, Ja, u bent piekennood uh, aan het afwegen? Ja, dat klopt. Waar is dat voor? Voor de zutkoeken. Zutkoeken, ja. dat zijn speciale koeken uit deze streek? Ja, uit uh, Zwitser is dat. Heeft u al eens eerder ergens uh, gewerkt of is dit uw eerste werkplek? Nee, ik heb wel op meer werkplekken gewerkt. Ja? Wat ja. voor soort werk heeft u gedaan? Uh, ik ben in uh, schoonmaak gewerkt. En uh, op kantoor heb ik uh, gewerkt. En nu uh, hier zes jaar hier aan het werk. Zes jaar alweer? Ja. ja. En dat bevalt goed? Ja, dat bevalt heel erg goed, ja. Ja, ja. vind ik echt geweldig. Leuker dan het andere werk wat u heeft gedaan? Ja, en dit is echt gewoon mijn baan uh, ook. En is het nou ook net de bedoeling uh, dat u daarna in een andere bakkerij gaat werken... waar geen leerwerktraject is, of blijft u lekker hier? Uh, ja, dat is onmogelijk voor mij. Want ik heb een beperking. Dus dan uh, is dat onmogelijk om... Uh, ja, ik moet gewoon altijd begeleid worden. Ja. Directeur Henk Smit zit intussen boven te vergaderen. Ja, ik sprak Madeleine en zij zei... Ja, ik heb nou eenmaal wel een beperking... dus op een andere plek in een gewone bakkerij zou ik niet kunnen werken. En dan denk ik meteen... Ja, dat is, uh, dat is uh, wat vaak als oneerlijke concurrentie wordt gezien door andere bakkers. Hè? Ik zag dat u tegenover ook een bakkerij uh, als buurman heeft. Ziet hij dat niet als oneerlijke concurrentie... dat u gewoon geld krijgt om hier mensen te laten werken? Ik nodig alle ondernemers uit om het ook zo te gaan doen. Want het is inderdaad het is misschien wel de nieuwe toekomst... vooral voor ambachtelijke bedrijven. <coughs> het is dan een andere ingang. Kijk, ik doe het toch min of meer ben ik uit de overtuiging gedaan. Maar je kan het net zo goed doen doordat het economisch krapper wordt... En dat zie je dus nu ook gebeuren, want daardoor komt ook alles in werking. Hè. Er komen bezuinigingen, er geld, dus iedereen moet nagaan denken. Ook zorginstellingen komen naar ons toe, van oh, hoe doen jullie dat nou? nou. Want dat is ook wat de overheid wil. Hè. Het moet vanuit de ondernemers zelf komen en anders zal er een kwotum komen... Ja. om uh, uh, mensen met afstand op de arbeidsmarkt, hè, met arbeidsgehandicapten aan het werk mm -hmm. te krijgen. Is dat haalbaar voor ieder bedrijf? Nou, er is tijd voor nodig... Dat is ook een denken. Het is niet zomaar als je dus zomaar uh, het kwotum in zou voeren... en van uh, je moet, dan maak je de mensen niet gelukkiger. Die vallen uit en die komen de in de gezondheidszorg. Dus uiteindelijk kost het de maatschappij nog meer. Daar ben ik van overtuigd. Het feit dat het kwotum nu bespreekbaar is vind ik wel heel goed... omdat bedrijven erover na gaan denken. Van goh, hoe kan ik dat doen? En dat moet wel gebeuren. Je moet wel je, je arbeidsomgeving, je bedrijf moet je in gaan richten daarop... En wie heeft betere omzet? U of de overbuurman? <laughs> dat, ik weet het niet. Wij hebben voor een gemiddelde uh, winkel een hele hoog omzet, dat weet ik wel. Ja. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Het LOS Radio 1 Journaal. Eplin met Panic Court. U kent haar misschien wel van die cover op YouTube van de hit Power of Love. De best betaalde Amerikaanse honkballer Alex Rodriguez is geschorst voor meer dan 200 wedstrijden. Topspeler van de New York Yankees wordt er samen met 12 anderen van verdacht doping te hebben gebruikt. Correspondent Wouter Zwart vertelt hoe er is gereageerd op die schorsing. Ja, heel veel aandacht voor de zaak natuurlijk... op alle grote nieuwszenders vanavond hier. Uh, het is natuurlijk ook niet niets, hè. Het is de grootste dopingzaak in het professionele honkbal... in bijna een eeuw. Uh, je zei het al verder, ook nog twaalf andere spelers veroordeeld. Allemaal betrapt op doping. Uh, die werd aangeleverd via een kliniek in Miami. Dat was een kliniek die officieel deed in verjongingskuren. Maar in werkelijkheid deden ze dus iets heel anders. Het was echt een geoliede dopingmachine daar. En gaat Rodriguez um, in beroep tegen de schorsing? Absoluut. Als enige van die dertien honkballers ontkent hij schuld. Hij noemt het de donkerste tijd uit zijn loopbaan. Hij wil dit besluit absoluut aanvechten. En dat is wel heel interessant, want volgens de regels kan je je straf niet ingaan zolang dat beroep loopt. Dat beroep kan nog maanden gaan duren. En dus hebben we nu de hele bizarre situatie dat Amerika's belangrijkste honkballer, beschuldigd van doping, waarschijnlijk gewoon het hele seizoen kan afmaken. En hoe zit het met die andere honkballers? Want behalve Rodriguez zijn er nog twaalf anderen geschorst. Wat betekent dat voor de sport in de algemene zin in Amerika? Ja, voor de sport is het echt wel een grote klap. Hè. Je hebt inderdaad nog twaalf andere honkballers. Daar zitten echt ook nog wel grote sterren tussen. Echte All-Stars. Nelson Cruz van de Texas Rangers. Uh, Johnny Peralta van de Detroit Tigers. Uh, in de reactie van het publiek vandaag... merkte je toch wel dat men een beetje ja, gelaten reageerde. Uh, men gelooft het allemaal wel. Dat is misschien eigenlijk wel het, het grootste verlies... van Amerika's uh, favoriete sport. Hè. Men is zo gewend geraakt in al die schandalen van doping... de afgelopen jaren. Oh ja dus ook, het zal allemaal wel. Een beetje die reactie die we in Nederland ook hadden... op al die schandalen in het wielrennen. En dat zei onze correspondent Wouter Zwart. Meer over Alex Rodriguez. De schorsing en het grote dopingverhaal in Amerika... vindt u op onze website nos.nl. We zijn uitgekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Gaan we eens even kijken en horen van Wouter Kuppenhoek... wat jij hebt zo dadelijk in de uitzending van Goedemorgen Nederland. Ja, we hebben sinds niet al te lange tijd de Nationale Politie. En nu blijkt, zegt de politievakbond, dat de service richting de burgers behoorlijk is verslechterd. Kom je met een niet al te zware klacht bij het politiebureau, dan word je gewoon in huis gestuurd. Hm. En de oprichter van vliegtuigmaatschappij EasyJet wil nu ook gaan stunten in de wereld van de supermarkten. O oh jee. Goedkoop, maar heel efficiënt. Hm. We gaan het allemaal horen. Zo dadelijk bij jou, Wouter Keurbezoek. Dank je wel. Eerst naar. Het radio 1. Pegens met het nos journaal Militanten gekleed als politieagenten hebben in Pakistan 13 mensen doodgeschoten. en de lijken in een ravijn gedumpt. Aanvallers zijn vermoedelijk militanten die naar afscheiding streven van de provincie Balochistan. Ze vielen bussen aan die naar de provincie Punjab reden. paramilitairen bewaken dergelijke konvooien. Maar die militairen waren weggelokt met een aanval op een tankwagen. Honderden luchtvaartmaatschappijen hebben wereldwijd last van een storing in het centrale reserveringssysteem. Veel vluchten zijn vertraagd doordat er handmatig moet worden ingecheckt. Het systeem geeft onder andere inzicht in beschikbaarheid van vluchten, tarieven en boekingen. En Frans KLM zegt geen problemen te hebben. Chemieconcern DSM heeft het afgelopen kwartaal 112 miljoen euro winst geboekt, vooral door de voedingsmiddelentak. Dezelfde periode vorig jaar was de winst nog 41 miljoen euro. Toen zet het bedrijf geld opzij voor een reorganisatie. DSM maakt onder meer halffabrikaten en ingrediënten voor voedingsmiddelen. In het noordoosten van de Verenigde Staten heeft een man... zeker drie mensen doodgeschoten tijdens een vergadering van het stadsbestuur. Het gebeurde in Ross Township in Pennsylvania. De man is aangehouden dat al tijden een conflict met de gemeente. Dat zijn de hoofdpunten. Nog even naar Edwin Gerritsen voor de verkeersinformatie. Edwin. Er staat één file op de 58 van Tilburg naar Eindhoven... tussen Moorgestel en Oorschot, vier kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, Wouter Kurpershoek, de nationale politie laat burgers in de kou staan. Voorkom je aanslagen door ambassades te sluiten. De oprichter van EasyJet wil supermarkt voor de allerarmste... en het ochtendhumeur van Mark Smeet. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is deze week op Sealand. Dat bestaat uit twee betonnen pilaren met een platform erop. En ik ga er zo direct naartoe. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. De Nationale Politie bereikt nog lang niet het beoogde resultaat. Dat zegt Ronald Pronk van de Algemene Nederlandse Politievereniging. De dienstverlening, de servers, aan de burgers neemt af. Meneer Pronk, goedemorgen. Goedemorgen. U zegt de dienstverlening neemt af. Waar moeten we dan aan denken? Nou, we zien dat de Nationale Politie op dit moment als een soort toverwoord gebruikt wordt voor alles. Alleen wij gaan een registratie moeten we nog ingaan. Uh, misschien niet wat we wat team samenvoegen. En uh, dat zal zeker de komende jaren de dienstverlening nog niet te goede komen. Ja, maar wat voor dienstverlening is dat dan? Ik, ik kom bij het politiebureau en wanneer word ik wel geholpen en wanneer niet? Nou, kijk, okay, mijn collega's zullen altijd onderscheid proberen te maken in uh, de acute zaken. Okay, als je ergens slachtoffer bent van een straatroof, dan wordt u echt niet weggestuurd. Maar als u komt voor een uh, aangifte omdat u dat nodig heeft voor de verzekering, dan kan het wel eens zijn dat ik wil maar weggestuurd wordt. Dus als mijn fiets gestolen is, dan kan ik beter thuis blijven. Uh, dat kunnen, ja. Uh, als collega's die dat op dat moment andere prioriteiten hebben. Burenruzies? Uh, ook dat soort dingen. Kijk, en dat is niet zoveel anders uh, als daarvoor. We zien wel in de, in de media, dat meneer opstelt, uh, dat de nationale politie uh, gebruikt wordt als een soort overmiddel voor alles. Uh, terwijl we zien in de, de huidige uh, uh, tijd van de reorganisatie dat er heel veel functies ook wegbezuinigd gaan worden. En Was? juist uh, functies in de front office. Zeg maar waar de die mensen tegenkomen als we in het bureau binnenstappen. Was dit voorzien door de, de, toen die uh, bezuinigingsoperatie op gang werd gezet? Het moest allemaal efficiënter, de nationale dat politie? Ga, dat ga ik uit van wel. Er moet, 200, moet u niet vergeten, er moet 230 miljoen bezuinigd worden. Dus uh, dat gaan we met z'n allen gewoon voelen. En uh, dat zullen we ook gaan zien in de dienst. wachten wij. Uh, krijgt u opgewonden toestanden inmiddels uh, aan die balie... waar de aangiftes worden gedaan? En uh, als een politieman zegt, Ja, sorry hoor, daar heb ik vandaag geen tijd voor... Nou, kijk, wij vinden gewoon dat uh, het beeld in de, in de pers en in de media bij de burger uh, bijgesteld moet worden. Uh, dat mensen uh, met een goed verwachtingspatroon in, uh, het politiebureau binnen uh, lopen. Kijk, uh, er is ook al gezegd dat je overal uh, aangetoem moet kunnen doen. Nou, dat is een goede zaak dat je dat tegenwoordig kan Vroeger was dat alleen in de, de plaats het geplaatst waar het feit gebeurd was. Alleen uh, als je er min moet wachten en moet duidelijk aangegeven worden voor welke zaken wel en voor welke zaken niet... En dat we nog niet uh, klaar zijn met de realisatie, nog lang niet. En dat er heel veel vingers weggaan. Dus uh, op langere termijn uh, zal het misschien verbeteren, maar voorlopig nog niet. Nou, dat gaat de verhouding tussen burger en uh, politie ook niet echt uh, helpen. Dat kan het wel helpen als je maar duidelijk bent. En uh, niet uh, al te mooie verhalen in de, in de krant zetten. Nou ja, ook dan al weet... bent u duidelijk, dan kan ik nog steeds wel uh, een beetje boos zijn als mijn aangifte niet wordt opgenomen. Uh, dat, dat, dat kan zeker, dat mensen boos zijn. En het is gewoon jammer ook dat dan de collega aan de balie, zeg maar daarmee te maken krijgt, terwijl de, uh, de uiteindelijke beslissingen eerst genomen zijn in de politie. Was het een slecht idee om die politiekorpsen samen te voegen als dit het gevolg is? Op zich, uh, de samenvoeging van korpsen zit een heleboel goede zaken aan. Alleen, uh, stel helder je, je beeld bij en laat uh, duidelijk aan de beurs merken wat er nou wel en wat er niet kan. En op een aantal plekken uh, uh, zal die service toch iets op afstand zijn. Wat zegt u als politievereniging? Is er nog ruimte voor verbetering of uh, nee, dit moeten we nu eenmaal accepteren zoals het is? Nou, op dit moment is het overleg met uh, onder andere nu opstelt en de, de korpsleiding van de Nationaal Politie opgeschort. Over wat oneenigheid binnen de vakbonden en korpsleiding. Een onderdeel daarvan is ook de landelijke functiehuis van de Nederlandse politie en de aankomende registratie. Uh, ja, we gaan zien wat voor stappen daarin gemaakt gaan worden. Uh, want dat zijn toch belangrijke elementen om te laten zien hoe die politie er straks voor staat. Wij zien dat er nog een heleboel plekken wegbezuinigd wordt. En dat zal voor de burger het niet beter maken. Nou, we gaan ermee leren leven. Meneer Pronk, dank u wel. Ronald Pronk was dat van de Algemene Nederlandse Politievereniging. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De Nederlandse ambassade in Jemen blijft tot zeker 12 augustus dicht. De diplomatieke post sloot zaterdag de deuren vanwege een mogelijke terreuraanslag door Al-Qaeda. Maar hoe zinvol is dat? Het sluiten van zo'n ambassade. Glenn Schoen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent veiligheidsdeskundige of terreurdeskundige. Ja, hoe zinvol is het? Nou ja. Maar een gevaar of een risico te reduceren, nogal zinvol. Want uh, wanneer je een ambassade dicht doet... dan betekent dat aan de ene kant dat daar geen werknemers meer zitten... die getroffen kunnen worden. Aan de andere kant dat er geen bezoekers zijn... bijvoorbeeld voor een visum die getroffen kunnen worden. Uh, daarnaast kun je gewoon in algemene zin stellen dat... Uh, als die mensen niet aanwezig zijn in zo'n gebouw... dat zo'n gebouw als doelwitwaarde natuurlijk omlaag gaat. Dus je reduceert daarmee de kans... dat die ambassade op dat moment zal worden aangevallen. Dat, ik bedoel, dat lijkt me duidelijk. Alleen op het moment dat die ambassade weer open gaat, een dag later, een week later, twee weken later... dan kan die aanslag dan toch alsnog worden gepleegd. Het sluiten wordt vaak ook, uh, zeg maar, tactisch gebruikt om juist in die periode dat het dicht is, om dan die beveiliging te verhogen. Uh, dus dat is het moment waarop mensen worden, uh, niet meer op bezoek komen, waarin een hele reeks aan maatregelen kan worden uitgezet, waardoor die beveiliging voor wat langere termijn op een hoger niveau kan functioneren. Maar je mag toch aannemen dat de ambassade in een land als Jemen al perfect beveiligd wordt, voor zover mogelijk? Wat, wat valt daar nog te verbeteren? Maar ik kan je, je voorstellen... Dat... Je hebt een hoog niveau van beveiliging in bepaalde landen... maar bijna altijd bij een ambassade zal je nog één of twee niveaus daarboven hebben... voordat je, zeg maar, sluiting en evacuatie hebt. Het is alleen, dat het heel intensief. Je kunt zich voorstellen, bepaalde omgevingen... iedereen moet zich identificeren, er kunnen geen voertuigen nabij komen... er staan extra anti-blast, zoals het heet, tegen bom, bomwerende muren of opstellingen. In um, andere woorden, een hele reeks aan maatregelen... Regelen. Sommige daarvan zijn heel tijdrovend en sommige daarvan kosten heel veel geld. Maar u suggereert dus... eigenlijk dat er dus nog steeds ambassades zijn van Nederland... Uh, en wellicht ook van andere landen in dit soort risicogebieden... die nog niet optimaal beveiligd zijn? Nou, ik denk dat ze... Ze zijn optimaal beveiligd voor zover je... Uh, het is altijd een balans naar het moet nog functioneren en wanneer moet het helemaal dicht. Het is denk ik niet een kwestie dat je zegt van... Um, op dit moment kun je het nog beter beveiligen. Uh, op het moment dat er daadwerkelijk een aanslag dreigt, en dat zie je nu in een situatie als Jemen... daar zijn ze inderdaad, of in Afghanistan, tot zo'n sterke mate beveiligd... dat de enige optie daarna in feite is, uh, we gooien hem dicht. En waar je wel naar wil kijken is, als we hem dan weer open doen... staat alles even scherp en is er nog iets wat we extra kunnen doen. Maar laat de gemiddelde... Want u bent terreurdeskundige. Uh, is uw ervaring dat de gemiddelde terrorist denkt van... oh, help, ik had zo graag op 4 augustus een aanslag willen plegen... en dan nou moet ik hem op 16 augustus uh, plegen en dat doe ik maar niet meer? Nou, er zijn een paar factoren hier. Ik vind het zo'n willekeurige maatregel je... dat sluiten van zo'n ambassade. Het is zo... Ja, dat klinkt wat warrig, maar ik bedoel, als je teruggaat... En, en we hebben het letterlijk even over interviews met terroristen... die in het verleden zijn gepakt en ondervraagd zijn in gevangenissen... dan zie je toch wel dat sluiting van gebouwen... en het idee van de, de vijand heeft door wat ik van plan was... Uh, dan ga ik toch wel mijn plan aanpassen. Uh, je kan ook als zelfmoordterrorist of als een, als een terreurleider... die een grote operatie wil uitvoeren... je wil graag een bepaalde mate van succes hebben. Als dat je wordt ontnomen omdat mensen bewust zijn van wat er gaat gebeuren... Uh, omdat je doel het moeilijk te pakken wordt, dan ga je inderdaad vaak zoeken. Maar het, het is niet een beetje een maatregel voor de bune Dat je nee. als land suggereert van kijk eens, we zijn zo goed op de hoogte van mogelijke aanslagen. We sluiten nu de ambassades. Uh, landgenoten, u betaalt uw belasting niet voor niets. En uw privacy geeft u ook niet helemaal voor niets op. Want we doen ook echt uh, iets aan die dreiging. Ja, nee, het is, het is zeker niet voor de Bühne. Hè. Als je kijkt, um, ik bedoel, ik heb vroeger samengewerkt met mensen die moesten dit soort beslissingen nemen in Amerika uh, voor de Amerikanen. En dan zie je, ik bedoel, er zijn normaal drie redenen: een acute kleurdreiging, een aanstaande oorlogsdreiging. Of gewoon onrust in de omgeving van. Hè, een opstand of een demonstratie. Um, en we zien ook op jaarbasis dat het wel eens fout loopt bij de ambassades van verschillende landen. En of dat om een cartooncrisis is of een oorlogsdreiging. Uh, wanneer je, je echt acuut moet inzetten, dan is normaal de beslissing oké, okay, dan doen we hem ook dicht. En wat je zeker van wil zijn is niet alleen dat je eigen veiligheidsmaatregelen zo scherp mogelijk zijn, maar je bent bijna altijd afhankelijk van wat het gastland in de omgeving van zijn ambassade of consulaat ook kan regelen. En dat is waar je je vooral op moet richten wanneer je een paar dagen hebt, wanneer die dicht is van goh, uh, ze moeten nu wel op een hele hoop dingen letten zijn zij nog even scherp en even goed als de maatregelen die wij van binnen nemen. Als ik u goed beluister, zegt u... het sluiten van zo'n ambassade, zo'n diplomatieke post... heeft wel degelijk zin en wellicht dat er concreet aanslagen door zijn voorkomen. Glens Groen, dank u wel. Terreur, terreurdeskundige was dat, Glenn Groen. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De oudste mens ter wereld is Johanna Mazubuko uit Zuid-Afrika. Ze is 119 jaar. De oudste mens ooit stierf op 122-jarige leeftijd. Is er een grens aan hoe oud we kunnen worden? David van Bodegom, verouderingswetenschapper van de Leiden Academy... heeft het antwoord. Als je kijkt naar het verouderingsproces, is het eigenlijk een proces waarbij zich uh, in de loop van de jaren schade opstapelt in het lichaam. Een soort slijtage, net als wat een auto slijt. En daar is wel degelijk iets aan te doen. Mensen denken vaak dat veroudering dat dat heel erg vast ligt, maar dat is niet zo. Als je, uh, als je goed voor het lichaam zorgt, dan kan het lichaam heel lang meegaan. En dat zie je ook dat uh, naarmate onze leefomgeving steeds gezonder is geworden, dat uh, minder mensen zijn gaan roken en dat er niet meer gerookt werd in openbare gebouwen, stapelt zich veel minder schade op het lichaam en worden mensen ook ouder. En dat is denk ik ook wat in de komende decennia en de komende eeuw nog veel winst te halen valt. Dat als mensen op een andere manier, op een gezondere manier gaan leven... dan ze dan ook op een andere manier verouderen. De oudste mens ooit, die ooit geleefd heeft, die is 122 jaar geworden. Dus zo oud kan een mens in ieder geval worden. Uh, maar waarschijnlijk nog veel ouder. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Sealand. Daar is verslaggever Sander Bartling. Het koninkrijk Sealand, moet ik zeggen. Het is het kleinste landje ter wereld. En het is ook een koninkrijk. Met een eigen munteenheid, een eigen volkslied, een eigen paspoort en een eigen prins. Prins Michael. En hij vaart me naar dit bijzondere eilandje, zodat ik het met eigen ogen kan aanschouwen. Zo. Zo. Prins Michael achter het roer. Um, the weather is not very good today. so I don't know if we're going to get there or not, but um, we'll get to go. Het weer is niet heel erg goed, zegt hij. En dat klopt ook. In de verte zie je zwarte donderwolken. Het regent al een beetje. Um, small boat, big waves, problem? Eh, uh, police. <laughs> Uw vader heeft dat uh, prinsdom gesticht. Waarom wou hij dat? Don't ask me clearly clearly eccentric suppose, Toen Major Roy Bates in 1965 de onafhankelijkheid uitriep van het door hem gekaapte platform in de Noordzee, kreeg hij het gelijk aan de stok met de Engelse regering.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 en de Royal Navy droop af. Tot op de dag van vandaag wordt Sealand misschien niet erkend, maar wel gedoogd door de Engelse regering. Dat komt hier volgens mij op in de verte, is dat het? Ja, dat is Sealand over there, you Je kunt in de distance. Yeah. Als je dichterbij komt, dan zien we pilaren, roestig, betonnen, dikke pilaren. Een meter of twintig uit het de zee steken. De golfslag is flink. Hallo? Hi. How do you get up there? Well, you get up on the uh, the, the diesel hydraulic uh, hoist, like a winch wire. There were some sort of small yes. nigger where I've myself fast must bind. Hang on to anything on the boat, and I like, get of the boat as soon as possible, and just lift you off today. Now, on hope of seeing Right, sit back in the seat. Okay. Sit, yeah. sit right back in the seat. Yeah. yeah. Sit your thumb right back in the seat against the rope. Right Hang, on. Hang on. to these straps and off you go. Go on. Bye. Go on, oh. up you go. Oh my god, hey. Oh, this empty. Oh. It's fine, you're going to be fine. fine. Don't worry. It's fine, don't worry. Come down the town, have a look. Uh, I'll go first, yeah? Okay. Take you don't bang your head when you go down on the ladders are a bit steep, but you get used to them. Okay. Now, to we off in the pilaar.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 ga even de trap af. En als je helemaal beneden komt, dan sta je, als het goed is, op de bodem van de Noordzee. Je it's, it's, uh, hier about 10 meters onder water here. It's as dry als een bone. En um, het strange thing about it is when you're down here sometimes we een a ship goes past nearby. En daar is dan de beloning voor al die ontberingen. Als je goed luistert, zegt Prins Michael, kun je de schroeven van de voorbijvarende schepen horen draaien. Dat zei Sander Bartling vanaf Zeeland. Zometeen, de Russen mogen niet meer roken in de openbare ruimte. maar zijn daar nou niet echt van onder de indruk. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1948. Fanny Blankers-Koen, die in gezelschap reist van de bijna volledige damesathetiekploeg... moet in Hoek van Holland op voet aan wal zetten. En dat gaat ook al niet zonder op oponthoud. Op 6 augustus 1948 wint de Nederlandse atlete Fanny Blankers-Koen... haar derde van in totaal vier Olympische medailles tijdens de Spelen in Londen. De vliegende huisvrouw wordt bij thuiskomst op grootste wijze onthaald... weet biograaf Kees Koma...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 Dat was een hele chaotische uh, terugkeer, want uh, iedereen wilde haar zien. Je had, op dat moment had je geen uh, televisie, maar ik uh, weet dat uh, heel Nederland uh, aan radio zat gekluisterd. Het was een volksheldin. De oorlog was, ook nog, was ook, uh, nog niet zo lang uh, voorbij. En de mensen hadden wel behoefte aan een, een, een, een, aan een mooi verhaal en eigenlijk een bijna ongelooflijk wonderwaard verhaal. En dat werd verteld door Fanny Bakkershoek. De rit naar het dambrak overtreft alles wat ze tot nu toe heeft meegemaakt. In Wembley moest ze door een agent naar de kleedkamer worden gebracht, omdat ze anders niet door de mensenmassa heen kwam. In Amsterdam zijn motorpolitie en bereden agenten nodig om haar aan weg te banen. Op het dambrak, nee maar dat is fantastisch, het verkeer is volkomen geblokkeerd. Een eindeloze ovatie moet Fanny Blankers over zich heen laten gaan. Ik denk dat, dat, dat uiteindelijk uh, grote, grote uh, uh, kampioenen, en dat geldt denk ik ook voor de kunst en dergelijke grote namen, dat, dat, dat die mensen uh, onuit, nou, onuitstaanbaar, uh, maar wel vaak onuitstaanbaar zijn. Ja. Haar broer, en nou ja, eigenlijk geldt hetzelfde voor, uh, voor de kinderen, Ja, het was, ja, het was geen... Uh, geen uh, nou, geen, geen, uh, uh, je ging er niet graag mee naar een feest, zal ik maar zeggen. In de bossen bij Overveen kon men deze dagen een eenzame vrouw zien, wie er benen en naam beroemd zijn geworden. Fanny Blankers-Koen traint hier onder leiding van haar echtgenoot en coach Jan Blankers. Om de spieren los te maken, doet zij op aanwijzingen van haar man verschillende oefeningen. Als er iemand op de fiets voor haar reed, die, die wilde zij dan heel graag inhalen. En het gold ook voor onnozele dingen als een, als een trui breien, Dat een ingewikkeld patroon. Dan moest zij dat nog, nog iets ingewikkelder doen. En, ja, en met, met, ook een bekend verhaal hoor, bij, bij al die topmensen. Spelletje schoelen, dat kon nooit ontspannen. Dat moest, dat moest ja, tot... Tot, nou, tot het gaatje, zullen we maar zeggen. Onze Olympische kampioen Fanny Blankers-Koen had op de 80 meter horden als van ouds weinig concurrentie. Zij won deze race zonder zichtbare moeite in 11 seconden, De beste tijd welke tot dusver in dit seizoen gemaakt werd. Wij laten nu het laatste deel van de 80 meter horden nog eenmaal vertraagd zien. De grote techniek en de goede stijl van Fanny komen dan duidelijker nog aan het licht. In de oorlogsjaren konden ze natuurlijk uh, niet, uh, uh, niet meedoen aan wedstrijden en dat... Uh, Verbeterde ze het trouwens wel op wereldrecord, hoogspringen en, uh, en op de 100 meter. Maar als zij die spelen had meegedaan uh, en niet ziek was geworden op de Spelen van 1952... dan had ze waarschijnlijk 12 gouden medailles gewonnen. Olympische. En dat vertelde de biograaf van Fanny Blankers koen Kees Koma. Roken in de openbare ruimte is sinds kort verboden in Rusland. Op die manier hoopt de Russische overheid het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt... aan de gevolgen van roken te verminderen. Goedemorgen, Peter Damkoer. Goedemorgen. Ja, Russen staan niet bekend als een gezaggetrouw volk. Ik vermoed nee. niet dat ze nu uh, allemaal massaal de sigarettenpeuk doven. Nee, nee ik, ik zou je een voorbeeld geven. Ik, ik zit laatst, de laatste tijd nogal vaak in de trein, de hoge snelheidstrein tussen Petersburg en Moskou... En die stopt één of twee keer, hangt er vanaf welke trein je hebt. En dan als dat station nadert, dan zie je een hele rij mensen bij de deur staan om naar buiten te sprinten, zodat de deur open gaat. Ook het personeel van de trein, dus de trein blijft twee minuten staan. Dan zie je dat gepaf van die hele meute en dan vluchten ze weer naar binnen op het bevel van het personeel van de trein. En dan zijn ze weer veilig en achterlaten ze op het perron. Een grote berg peuken. Het maar... is op dat perron al heel lang verboden om te roken, zoals ook in de trein. Ja, want waar is het al verboden en waar wordt het uh, vanaf uh, nou ja, niet al te lange tijd verboden om nog te roken? Nou, in alle openbare ruimte is het, is, het, is, het, is het verboden. Nog niet in restaurants en bars. Die mogen zelf beslissen. Die hebben de om een oplossing te zoeken tot 1 januari eh, 2000, 2000, 2014. Maar nagenoeg overal is het, nu, is het nu verboden. Maar kun je de rook als niet-roker ontlopen? Of... Er is niet roken gewoon Nee, uh, een van mijn favoriete uh, plekken waar ik wel eens koffie drink is zo'n zo, zo koffie, zo koffiebar. In Moskou zijn er vele van. Uh, de mooiste plekken zijn gereserveerd voor de mensen die roken aan het ramen. Ik zit achterin in een donkere nis. <laughs> ja. Wat probeert, uh, of waarom probeert de overheid er iets aan te doen als ja, ja, de Russen heet, zelf het toch heeft. niet willen opgeven? Nou, de cijfers zijn natuurlijk dramatisch de schattende, schattende wijs. 400.000 Russen komen per jaar om het leven door ziektes... die een directe relatie hebben met, met roken en wel de combinatie roken, roken en drinken. Dat is, uh, dat is een ongelooflijk ontstellend, uh, ontstellend aan, aantal. En het ziet er naar uit dat, dat ze geen, geen, geen stop daarop kunnen zetten... als er geen drastische maatregelen worden genomen. Want meer dan de helft van het aantal volwassen Russen rookt... En wat nog erger is, het roken neemt nog steeds toe... en vooral onder kinderen die steeds jonger gaan roken. Nu al gemiddeld zo'n 15 jaar. Kun je sigaretten kopen open, overal als, als jongere, als, als kind dus blijkbaar? Ja, ja dat, is, dat is overal. En dus niemand die dat controleert? Nee, er is niemand die dat gecontroleerd. En, en een politiecommissaris in Moskou heeft over de nieuwe wet al gezegd... dat hij absoluut geen personeel heeft om het te controleren. En ja, dan zou hij ook zijn eigen personeel moeten controleren. Ik reed zondag reed over. Dan, is het, en dan kan je nog rijden in Moskou, dan zijn er geen files. En bij een van de grote kruispunten op een van de ringwegen... staan er altijd een plukje agenten die het verkeer staan te controleren... op snelheid enzovoort. enzovoort. En dat hele groepje agenten stond gezellig te paffen. Uh, dat is ook verboden op die plek. Stel dat je wel een bekeuring krijgt. Ja. Van iemand, onverhoopt. Ja. Hoeveel kost je dat dan? Nou, dat, dat kost je over niet veel. Want het is maximaal vijf, 500 roepel, Laten we zeggen, 10 euro. Om het even grof te zetten, zeggen. En je had het net over. over, over, over kan iedereen een sigaretten kopen? Ja, en ze kosten bijna niks. Minder dan een euro nu voor een pakje. En daar willen ze ook wel wat aan gaan doen. Uh, tegen, in de komende drie jaar moet de prijs omhoog tot ongeveer 3 euro. Maar dat moeten ze heel voorzichtig doen, want ja, de grenzen van Rusland zijn zo poreus. Men vreest dat als men de sigaretten namelijk optrekt naar een Europese norm... dat dan eh, een, de, een vloed van, van illegale sigaretten de, de grens van Rusland overkomen. En dan, dan heeft men weer een ander probleem. En dus de ver... oplossing van het probleem is niet erg eenvoudig. En ik vermoed dat de gemiddelde agent ook gewoon onkoopbaar is. Die zal je dan wellicht een bekeuring willen geven, maar dat koop je dan heel snel voor weinig geld af traditie in dit land. Dus ben ik te cynisch als ik zeg dat de Rus doodgaat aan roken en drinken. Evenwel, totdat er wellicht een nieuwe generatie Russen opkomt. Want dat is natuurlijk het grote probleem met Russen. De Russische overheid wil alles per verbod regelen. Men kan ook beginnen met bijvoorbeeld de opvoeding... met de goed te regelen met gezondheid. Peter, ik ga je onderbreken. Het is helaas bijna tien uur. Wij zijn na tien uur weer terug. Dank je wel in ieder geval.